Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Syrië... zijn twee mensen gedood, stelt het Syrische staatspersbureau Sanaa. Ook zouden 19 mensen gewond zijn geraakt. Israël heeft de aanvallen bevestigd... en stelt dat ze gericht waren op de militaire infrastructuur van het land. Sinds de val van het regime van president Assad in december... heeft Israël honderden aanvallen uitgevoerd... om wapens en materieel van het Syrische leger te vernietigen. In Jemen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... uit protest tegen de zware luchtaanval van de VS. In door Houthi's bezet gebied vielen daardoor afgelopen weekend 53 doden. De Houthi's vallen al, een, vallen al ruim een jaar schepen aan in de Rode Zee... die banden zouden hebben met Israël. De Amerikaanse president Trump waarschuwde de Houthi's... onmiddellijk te stoppen met hun aanvallen. Doen ze dat niet, dan breekt de hel los, zei Trump die rebellen reageerden gisteren door raketten af te vuren op een Amerikaans vliegdekschip Dat raakte niet beschadigd. De Europese Commissie gaat de eigen staalindustrie helpen. Dat blijkt uit een document dat woensdag wordt gepubliceerd en dat in handen is van het FD. Veel Europese staalproducenten hebben het zwaar, onder meer door concurrentie uit China en door Amerikaanse importheffingen. De EU wil hier iets aan doen met maatregelen tegen staaldumping uit China... en met lagere energieprijzen voor Europese staalbedrijven. De Europese Commissie stelt in het actieplan dat de staalsector belangrijk is... voor de economische veiligheid en sociale stabiliteit. In Bulgarije is een minuut stilte gehouden voor een voetballer die nog leeft. Zijn oude club Arda had vernomen dat Petko Ganschev was overleden... en daarom werd hij gisteren voorafgaand aan een wedstrijd herdacht... Maar tijdens de wedstrijd bleek dat Kanschef nog leeft. De Bulgaarse club heeft excuses aangeboden en wenst de oudspeler nog vele gezonde jaren toe. Het weer helder met temperaturen rond het vriespunt langs de westkust tot min 6 in het binnenland. Overdag volop zon, dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. It's not enough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 I want tell you Why would I try to? You are all I can see now I know I'll try to En voor niets aan.